De vorige keer heb ik iets verteld over Johannes 14 tot en met vers 14. En ik wil deze keer verder gaan door iets te vertellen van het tweede deel van hoofdstuk 14. En dan ook maar uh, iets meenemen van hoofdstuk 15 en 16. Uh, niet dat mijn prediking zo ingewikkeld wordt hoor, dat niet. Yeshua, Jezus, spreekt drie keer over zijn komst. Hij spreekt drie keer over zijn komen. In uh, Johannes 16, vers 22, zegt hij, ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand ontneemt u uw blijdschap. Nou, Jezus heeft over zijn komst gesproken, die heel erg nabij was. En hij is ook eigenlijk heel gauw gekomen, waardoor zijn discipelen met blijdschap hem kunnen ontmoeten. Want um, er, is no er, is wat, hè, uh, er is nogal wat gebeurd op Golgotha. Er is nogal wat gebeurd. Het was een hele schokkende en ontroerende ervaring dat Yeshua zijn discipelen zou verlaten, maar ze zouden hem, hem heel spoedig weerzien. En hij heeft ook veertig dagen met zijn discipelen gesproken, uh, dat lezen wij in Handelingen hoofdstuk 1, zodat de ontmoeting heel spoedig zou zijn weer met hem. Ze zouden zich verblijden. Maar... De eerste ontmoeting, die was heel snel. En toch was er iets veranderd. Er was iets veranderd. Er was echt iets veranderd. Maar ook, er is een tweede komst van Yeshua. En die tweede komst, daar lezen we over in 1 Thessalonicense hoofdstuk 4. We lezen daar, want de Heer zelf zal op een teken vers 17 16 en 17 bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank eener bij zijn gods de nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan en daarna zullen wij levenden... die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden de Here tegemoet in de lucht en zo zullen we altijd met de Here wezen nou dat zit op zijn wederkomst je zou kunnen zeggen Eigenlijk is het de tweede keer dat hij komt, maar dan de wederkomst, de tweede komst. De eerste keer was heel kort, na zijn opstanding. En de, de tweede keer is in de eindtijd. Dat lees je ook in uh, Matthäus 25, waar de Heer zegt... Wanneer dan de Zoon des Mensen komt, dus weer komt... In zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, daar zal ik plaatsnemen op de troon zijn heerlijkheid. Dat is het, uh, het oordeel wanneer hij komt. En dat ziet uit naar de eindtijd. Dan komt hij terug in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem. Nou, dan heb je dus die eerste en die tweede komst, zou je, zou je kunnen zeggen. Maar wat in die tussentijd eigenlijk? Wat gebeurt er nu? En daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Ik wil het hebben over... wat er in de tussentijd gebeurt... in Johannes 14... vers 16 lezen we dat. Ik zal de Vader bidden... zegt hij... en hij zal u een andere... trooster geven... om tot in eeuwigheid... bij u te zijn. De geest der waarheid... die de wereld... niet kan ontvangen... Want gij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Het gaat om de parakleet, Want dat is eigenlijk wat er in het Griek staat voor trooster. Eigenlijk betekent het woord parakleet helemaal geen trooster. Het betekent eigenlijk gids en helper. Het betekent gids, zoals de... Bij, uh, naar onze Bijbel zo mooi heeft uit, uitgedrukt. Het is de gids en helper, de parakleet. Het is Jezus die een helper is. Die zal altijd bij hen zijn. Als helper, als gids, als leidsman, als degene die bijstand geeft, die er is voor hen. En daar heeft eigenlijk Jezus het over. Ik zal de Vader bidden en zal u een andere troost geven. Nou, wie is die andere trooster? Wie is die andere trooster? Wie is die andere trooster? In het Grieks staat voor ander niet heteros... dat zou soorten trooster zijn... maar alles, alles. Dus eigenlijk gaat het... over dezelfde persoon... Yeshua... maar dat hij dan... misschien wel... Uh, dat hij dan bij hen zal zijn... Uh, als paracleet, als helper, maar uh, onzichtbaar. Hij is er wel. Hij zal bij hem zijn, maar onzichtbaar. Hij is niet meer aanwezig zoals hij die, die 33 jaar aanwezig was. Zoals hij die 3,5 jaar aanwezig was voor zijn dood. Ze konden hem aanraken, ze konden hem zien en ze konden hem aantasten. Uh, tasten, tastbaar was het. Maar hij, hij zal nu bij hem zijn op een nieuwe wijze. Maar het is dezelfde. Dat zal ik straks aantonen. Dat ik natuurlijk niet denk van, hij is weer eens aan het fantaseren. Nee, Jezus is bij ons. Onzichtbaar. Als helper. Als parakleet. Nou, in, in Johannes hoofdstuk 15 vers 26 lezen wij dit ook. Wanneer de trooster komt, dus dan moet u daarvoor lezen: Parakleet, dat staat in het Grieks. De gids en helper, die, die ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid. Dus hij is de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. En gij ge moet ook getuigen, wat ge zei van het begin aan, met mij. In het Grieks kom je het woordje Parakleet in de brieven van Johannes één keer tegen. En dat vind ik een hele mooie, mooie zin. In 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 1, waar staat, mijn kinderkons, dit schrijf ik u. Opdat gij niet tot zonde komt, als iemand tot gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. We hebben een voorspraak bij de Vader, voorspraak, parakletos. Dat is ook een betekenis van, van parakletos, een voorspraak. Met andere woorden, we hebben iemand die er voor ons is. Nou, Jezus was er natuurlijk al voor zijn discipelen, maar hij is nu voor de gemeente werkelijk als de parakleet. Als de helper. Als de gids en helper. Als degene die voor ons pleit. Je vindt dat in de brief van Romeinen, hoofdstuk 8. En in het begin, ik ik kan me dat zo voorstellen dat mensen dat een beetje vreemd vinden uh, je leest bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 9 gij daarentegen zijt niet in het vlees maar in de geest wat betekent dat eigenlijk betekent dat dat uh, Jezus een, een, een, een derde persoon is, dat, dat hier sprake is van een derde persoon van de drie-eenheid? of heeft het een andere betekenis Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die hoort hem niet toe. Je behoort hem niet toe. En dat staat er even later. In, althans, indien de geest Gods in u woont. Dus je hebt de geest, de geest van Christus en de geest van God. Nou, dat is duidelijk te maken vanuit het Oude Testament. Als je naar ne Nehemia gaat, hoofdstuk 9, daar komen we de geest van God tegen. De geest van God die eerst in, in God zelf, want God is geest eigenlijk, hè, maar later ook die Yeshua, zijn zoon, vervult. Nou, laat ik beginnen met Nehemia 9. Hebt gij toch uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten? Nehemia 9, vers 19 en 20. De wolle kolom week niet van boven hen desdaags om hen op de weg te leiden. Nog de vuurkolom des nachts om hen op de weg die zij gingen licht te geven. En nu komt de, de, beroemde, de, de tekst die ik bedoel. En gij hebt hen uw goede geest gegeven. Gij hebt hen uw goede geest Dus het is de goede geest van God die met hen was, met het volk Israël. Om hen te onderrichten. En uw mannen hebt gij aan hun mond niet onthouden, enzovoort, enzovoort, om hen te onderrichten. Nou, in Romeinen 8 vers 9 is het nog, lijkt het nog een beetje moeilijk. Hè? Maar in Romeinen 8 vers 34 wordt het eigenlijk duidelijker dat de geest is Christus is de Messias zelf. Hoe weet ik dat zo duidelijk? Nou, dat lezen wij in Romeinen 8, vers 34. Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte. Die de rechterhand Gods is. De, daar zit Jezus, aan Gods rechterhand. En hij is helemaal aanwezig voor ons hoor. Hij is een recht voor ons. Die ook voor ons pleit. En dan hebben we het woordje Pleiter. Jezus is de pleiter, hij is de voorspraak, de parakleet, de gids en helper, degene die er voor ons is. Dat vind ik echt mooi. Yeshua heeft ons niet in de steek gelaten toen hij naar de hemel ging. Hij heeft ons niet in de steek gelaten, want al die tijd is hij met ons. Als we dat kunnen geloven. Hij is niet een engel, er zijn niet alleen de engelen die met ons zijn, maar... Degene die veel meer is dan een engel. Die meer is geworden, zegt Hebreeën 1. Yeshua, de Zoon. De Zoon van God. Meer dan de engelen. Hij is degene die meer is dan de engelen die aanwezig is. Nou, dat punt wil ik uh, heel duidelijk maken. Je leest het ook in het, uh, in het Nieuwe Testament in de brieven van Paulus. Ik moet een keus maken dus ik neem er een paar 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 16 en 17 daar lezen wij de woorden van Paulus bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan niemand heeft Paulus bijgestaan, was het er helemaal niemand, geen enkel advocaat, niemand maar allen hebben mij in de steek gelaten nou daar stond Paulus helemaal in zijn eentje tegenover die grote wereld, die buitenwereld de vijandige wereld. Het worden hun niet toegerekend, zegt Paulus. Want Paulus voelde zich en hij wist dat hij getroost was. Maar door wie? Door wie? Toch de Heere heeft mij terzijde gestaan, vers 17, en kracht gegeven. De Heere heeft mij terzijde gestaan. Dat is die gids en helper. Die was er voor hem. Mocht de Heer aan niet alleen en kracht gegeven... zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is... en al de heidenen haar kennen, kunnen hebben, horen. Dus Paulus stond niet alleen. De Here was met hem. Je leest dat ook in andere plaatsen. Bijvoorbeeld in Handelingen 16, vers 8. En daar lezen wij... en ze gingen door het Frigisch-Galatische land... Maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Werden door de Heilige Geest verhinderd. Wie, is, wie was die Heilige Geest? In dit geval. Maar de geest van Jezus liet hen niet toe. Liet het er niet toe. Dus Jezus was aanwezig en liet het er niet toe. De geest van Jezus. Dus de geest van Jezus speelt een rol. Hij is de parakleet. Hij is de voorspraak. Hij is de pleiter. Hij is degene die er voor hen is. Ik blijf het herhalen, want het is belangrijk. Dat is onze Heere, die aan de rechterhand van God zit. Ik ga nu naar Filippense, hoofdstuk 1. En daar lezen wij in vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt kwamen we ook al tegen in, in handelingen 16 hè? wat heeft de, de evangeliebevolking <lacht> gediend, hoe kwam die evangelieprediking tot zijn recht wie leidde dat, wie stuurde dat in vers 19 lezen wij deze duidelijke woorden van Filippen 1 want ik weet dat gij in dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des geestes van Jezus Christus van Yeshua Messias. Ja. Het was niet zo dat... de discipelen alleen te maken hadden met... Het, alleen met engelen of alleen met God. Nou, God is natuurlijk de belangrijkste. Maar ook met de parakleet. En de bijstand... des geestes van Jezus Christus. Vers 19. Dus de geest is Jezus Christus. Nog één tekst. 2 Korinther... hoofdstuk 3... staat iets wat... Uh, wat, we heel, wat ons heel bekend is, daar staat de Here, vers 17, de Here nu is geest. En waar, waar de geest des Here is, is vrijheid. Naar nou, mijn zinziens gaat dit niet over, ja het gaat het niet over God, maar het gaat over de Zoon van God. En hoe weet ik dat? En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weer spiegelen veranderen naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer die geest is. Wij worden gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de onzichtbare God, Yeshua. Hij is het beeld van de onzichtbare God, staat in Colossense 1, vers 15. Hij is dat beeld waar we aan gelijkvormig moeten worden. En wij veranderen, wij weerspiegelen dat beeld. Wij weerspiegelen Yeshua. We moeten gelijkvormig worden aan hem. We moeten worden als hem. En dat is het doel. Dit zijn de teksten die ik gebruik om duidelijk te maken dat wij niet alleen staan. Jezus is onze parakleet. Hij is de trooster. Hij is degene die, ons, uh, die de heilige geest is. Kijk, als je het boek... Ja, Korinthe neemt, dan lees je dat er één geest is en dat is eigenlijk God. Wie, wie kent de zin des Heer, wie kent de geest des Heer dan, dan Gods eigen geest? Zo is het eigenlijk, want, de, want God is geest. En Gods geest is werkzaam in zijn zoon, is werkzaam in de Parakleet. Daarom kan Yeshua onze helper zijn, degene die ons bijstand geeft. Er zijn, broeders en zusters, belangrijke dingen in het leven. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen in ons leven? Is het geld? Is het bezit? Zijn het goederen? Is dat belangrijk? Dat is wel belangrijk voor de wereld. Laten we eerlijk zijn. Geld is heel belangrijk. En bezit is heel belangrijk. Maar wat is geld en wat is bezit als we het belangrijkste missen? Stel je bent de enige mens op aarde. Stel je bent een Robinson Crusoe op een eiland. Je zou doodongelukkig zijn met al je geld, met al je bezittingen, met al je goederen. Het enige wat je ziet is in de verte een bootje misschien die langs komt varen... En je voelt je zo eenzaam. Wat zou ons bestaan tover zijn zonder dat wij Jeshua, Messias kennen? Zonder dat we hem, onze heiland, onze koning kennen? Onze Parakleet. Wat zou ons leven voorstellen? Al zijn we omringd door mensen, door vrienden. Maar zonder Messias zouden wij Heel arm zijn. In Galaten hoofdstuk 2 lees ik in vers 20. Ja, eigenlijk begint het al bij vers 19. Een beetje moeilijk het vers. Maar goed, ik lees het eerst. Maar het gaat mij om vers 20. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Om voor God te leven. Wat betekent dat? Door de wet, voor de wet gestorven. Nou ja, we hebben, je kunt al lezen vanaf vers 15 en 16, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus. Dus in een bepaalde zin worden wij alleen maar door het geloof in Yeshua behouden. En kunnen we alleen maar gered worden. Hoe belangrijk de wet ook is, en Paulus bedoelt niet dat de Torah onbelangrijk is, nee, maar wij kunnen daardoor niet behouden worden. We kunnen niet behouden worden door de wet, door de Torah zelfs niet door de Torah, die wij zo lief hebben Amen. want het is Gods onderwijs dus Paulus bedoelt het is een moeilijke tekst maar ik wil het hebben over vers 20 met Christus, met Messias met Hamasiach Ram Veniza Hamasiach hebben we gezongen hoog verheven is de Messias Hoog verheven is de Messias. En met hem ben ik gekruisigd en toch leef ik, niet meer mijn ik. Dus met hem ben ik gekruisigd. Ik ben ontslagen van de wet, in die zin. In die zin is de wet dood. Omdat de wet geen greep op ons heeft. Wij worden niet behouden doordat wij de wet doen. God wil natuurlijk dat we Gods wet lief hebben, Gods toren lief hebben. Maar wij zijn gekruisigd. We zijn gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. Ja, dat is het. Wat zouden wij eigenlijk voor leven hebben. Als wij zonder Messias leven. Wij zouden zo'n pover bestaan hebben. Dus met al onze geld. Of niet geld. Met al onze bezittingen. We zouden helemaal niets hebben. Zonder Messias. En dat dat was de realiteit voor de apostel Paulus. Want hij zegt, voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ja, hij heeft zich voor mij overgegeven. Hij is gestorven op Golgotha. Hij heeft werkelijk zijn leven afgelegd. Helemaal. Helemaal afgelegd om mij het leven te geven. Hij heeft mij lief gehad. En hij heeft zich voor mij overgegeven. Nou, Yahweh... heeft zich niet overgegeven. Hij heeft zijn lieve zoon, Yeshua gezonden. Die zich heeft overgegeven. Maar God heeft... zijn zoon gegeven. Die zich heeft overgegeven voor ons. Hij heeft ons zich lief gehad. En hij heeft zich overgegeven om ons te redden. Dus... Wat zijn wij zonder Yeshua? Wat zijn wij zonder Messias? We zijn helemaal nergens. En deze koning Messias... Ram, Venisa... Hamasiach... Die is hoog verheven, zit aan de rechterhand van God. En hij komt terug. En hij komt terug, zoals we in het begin hebben gehoord. Die keer in de eindtijd... Om koning te zijn. Om ons te oordelen. Misschien is dat... Uh, een betekenis van Yom Kippur ik weet het niet precies er komt in de Hebreeënbrief staat in hoofdstuk 9 vers 28 dat Yeshua komt uit de hemel terug hij komt uit het, uit het heiligdom terug, uit de tabernakel daar manifesteert hij zich komt hij uit het heiligdom niet als een levitische hoge priester dat is schaduwbeeld maar als de Zoon van God. Hij manifesteert zich. Hij komt. Om voor hen. Die hem tot hun heil verwachten. En dat is een. Een betekenis. De, de, de volledige diepte. Ken ik nog niet. Maar ik ben zoekend. En ik ga steeds verder. Dat is een, een betekenis van Yom Kippur. Nou we gaan, ik ga nog iets dieper. Yeshua is volgens. 1 Johannes 2 vers 1... onze voorspraak, onze paraklet, Onze voorspraak. Hij is onze middelaar. Hij is onze hoge priester. Nou, die hoge priester... die komt in de eindtijd... uit het heiligdom. Uit de hemel. Hij is de werkelijke grote vervulling. Ik zou bijna zeggen al... dat is Yom Kippur eigenlijk. Maar... Of niet, of niet helemaal. Maar als hij onze voorspraak is dan is hij ook een hoge priester nu. En dan is er ook ruimte voor de feesten. Dan is er is ook ruimte voor Yom Kippur. Esther Noordermeer, die heeft een keer gesproken, daar was ik niet bij, maar ik heb wel haar toespraak gehoord natuurlijk. En die kwam er ook niet helemaal uit, maar we hebben een intensieve mailcontact. En toen zijn we geleidelijk aan steeds meer tot elkaar gekomen en we blijven onderzoeken want Esther heeft ook gezegd en daar heeft ze volgens mij helemaal gelijk in wij bouwen steeds nieuwe zonden op ook al zijn we verzond, al hebben we vergeving ontvangen na onze doop wij bouwen nieuwe, nieuwe zonden op wij moeten gezuiverd worden wij moeten gereinigd worden ik zeg ja ja, is dat, is, daar zou je gelijk kunnen hebben. Die reiniging hebben we nodig. En Yeshua is onze voorspraak, hij is onze parakleed. Hij reinigt ons, hij zei, want de zonde die wij nog steeds begaan, moet dus toch steeds beleden worden. We moeten ons verootmoedigen. Ik ben steeds dieper aan het afdalen. Ik ben een graveren en ik, uh, ik weet nog niet zoveel als jullie, maar eens denk ik dat ik er. Uh, dat ik het helemaal zal begrijpen, Yom Kippur. Even als ik uh, al uh, wel begrijp wat, uh, wat Loofhutte is, dat, dat laatste feest eigenlijk. Hè? Dat, meen ik heel, dat, is, dat, dat begrijp ik heel goed. Dat is een, we zijn onderweg, we zijn een pelgrims. We zijn op reis naar een ontmoeting zoals in 1 Thessalonians 4 staat vers 16 en 17... naar ontmoeting met onze Heer... met onze, uh, met onze trooster... met onze parakleet. We zijn op weg. En we zijn op weg naar het Koninkrijk. Wij zijn op reis naar het Koninkrijk. Wij zijn nog meer op reis naar het Koninkrijk... dan Israël. Wat een uitspraak. Wat een uitspraak. Want wie was die lieve... zuster die... Ja, dat was Thea... Die, dat onze vader bad. Wij zijn op reis naar het koninkrijk. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel als ook op de aarde. Ook op de aarde. Dat is op reis naar het koninkrijk. Israël was op reis, aanvankelijk onder Joshua, naar het beloofde land. Maar ook dat, ook dat is nog niet het, het echte, ultieme beloofde land. Waarover de Hebreeënbrief spreekt in hoofdstuk 11. Want het koninkrijk voor Israël en voor alle heidervolken die geroepen zijn tot het koninkrijk. Die moet nog komen. En dat is de hele aarde. Waar het boek Jezaja vol van staat. Bijvoorbeeld Jezaja 32 gaat over het Messiaanse Rijk. En daar staat ook over de woningen. De woningen in. En ik ben dat woord woningen... Zijn we al een keer tegengekomen. tegen in, in Johannes 14. Uw hart wordt er niet ontroerd. Wordt niet geschokt, zegt de Nadelse Bijbel. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis, mijn vader, zijn vele woningen. Dat woordje woningen kom je ook tegen in... In de Messiaanse provincie van Jesaja hoofdstuk 32. Ik ga het niet voorlezen. Lees dit maar door. U leest het vers voor vers. En u komt het woord woningen tegen. Want er is plaats genoeg in het huis van de vader van Yeshua. Het is het koninkrijk. En het koninkrijk dat gaat komen. Ik wil het hier wel laten... Ik wil een volgende keer, over een maand, iets heel bijzonders behandelen. Op een uh, polemische manier, dat zou je kunnen denken. Nee, ik wil, ik wil het op een exegetische manier, op een, op een leuke manier en op een mooie manier behandelen. Hebreeën hoofdstuk 1, over de Zoon van God. Dat is in het vooruitzicht te stellen. Dus de volgende keer. Dank u wel.